Iemand van de kustwacht schold hem daarom uit en riep dat hij terug moest gaan aan boord. Als Scatino weigerde. Het is nu aan de rechter om te bepalen of de rechtszaker komt. De politie heeft het de afgelopen week bij tientallen alcoholcontroles. bijna 24 automobilisten gecontroleerd. Van hen bleek meer dan 99% nuchter te zijn. 211 bestuurders hadden meer alcohol in hun bloed dan was toegestaan. En Ajax heeft de kwartfinale van de KNVB-beker bereikt. De Amsterdammers wonnen in Groningen met 3-0. Het weer vannacht in grote delen van het land neerslag. In het noorden en noordoosten is het natte sneeuw. Minima vannacht tussen 1 graad in het noorden en 4 in het zuiden. Morgen van tijd tot tijd regen en een temperatuur van 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Langs de lijn met Jack van Gelder. Bijzonder. Goedenavond, u hoorde het net al in het nieuws. Ajax won vanavond met 3-0 van FC Groningen en staat in de kwartfinales van het beker-toernooi. Eerder vandaag werd er geloot voor de Champions League en Europa League. Ajax werd erin gekoppeld aan Steaua Boekarest. Klein voordeeltje voor Ajax is dat het in Roemenië nu voor een lange tijd winterstop is. Ajax-directeur Edwin van der Sar. We nu winterstop en de eerste wedstrijd die ze gaan spelen is de uh, uh, competitieve wedstrijd, is dan uh, de, de, de wedstrijd tegen ons. Dus uh, misschien dat we daar ons voordeel uit kunnen halen. Vrij atypische schaatsgeluiden vandaag op de Irene Wust ijsbaan in Tilburg. Ankel tobillo to the right a la derecha to the left a la izquierda u wordt er straks meer van, hoop ik. Want daar staan deze week drie Chileense inline-skaters voor het eerst op het ijs. Nou en, zult u zeggen? Nou, ze willen meedoen aan de Olympische Spelen in Sochi. Zometeen dus een reportage. En we waren bij de FC Twente... dat zich voorbereidt op de Eredivisiewedstrijd van morgen tegen AZ. FC Twente staat gedeeld eerste... maar kan toch op aardig wat kritiek bij de supporters rekenen. Onterecht, vindt Wout Brama. Kijk, wij, wij worden vaak afgerekend op, uh, op een aantal wedstrijden... En die blijven dan hangen bij de mensen omdat de media erop duikt. En dat is niet helemaal het beeld wat terecht is, vind ik. Dat dus allemaal straks in Langs de Lijn. Vanavond gespeeld in Groningen, de wedstrijd tussen Groningen en Ajax. Het bekerduel duel dat met uh, ja, echt veel verwachtingen werd tegemoet gezien. Maar Andy, het was een anticlimax in ieder geval voor uh, de thuisploeg. Ja, de muziek vooraf moest opzwepend zijn. Nou, dat was het, niet om aan te horen. <laughs> het moest uh, op zijn Celtic zijn, Schots dus... Maar ja, het aanvallen van FC Groningen was ook op zijn, zeg maar, Engels. Lange ballen naar voren, waarvan er niet eentje aankwam. In de hele wedstrijd twee halve kansjes gezien voor FC Groningen. En Ajax speelde goed en wint uiteindelijk met 3-0. Mooi doelpunten alle drie eigenlijk, mooi. 25e minuut dus voor rust, nog 1-0 door Sime Mooie Mooi schot, een beetje keeper die ernaar kon kijken, want de bal ging prachtig de hoek in. Uh, de 2-0 van Eriksen was de mooiste van de avond. Een uh, bekeken uh, leepballetje over Luciano heen. Waar Luciano ook niets meer aan kon doen van FC Groningen. 3-0 door Fischer. Goede voorzet van Boerrichter. En Fischer maakte dat uitstekend af. Ajax was op alle fronten veel en veel beter dan een zeer, zeer mager FC Groningen. Waar zoveel van verwacht was. Maar nee, Groningen kon het absoluut niet waarmaken. En dan krijg je altijd de vraag, waren zij nou zo slecht? Of wij nou zo goed? Eh, vanuit Ajax oogpunt. Ajax was heel goed. En Groningen was heel, heel matig. Ajax gaat naar de laatste acht. Ja, en toch was Ajax enigszins angstig, gezien de opstelling. Het was de, zeg maar, de uit variant van ja. moeilijke wedstrijden. Geen hoesen bijvoorbeeld in de nee, spits. Die is later nog wel gekomen, maar het is zeg maar, een beetje de verdedigende, aanvallende manier van Ajax. Uh, maar het, uh, met Siem de Jong in de spits, het, uh, het, het werkte wel. Ze lieten veel de bal aan FC Groningen, maar die, die konden er weinig mee. En Ajax was gewoon uh, op de momenten dat ze eruit kwamen, erg goed. Uitstekend spelende Eriksen. Ik heb hem dit seizoen nog niet zo goed zien spelen. En uh, ja, Ajax wint ook volkomen verdiend. En ook de 3-0 is niet geflogen. Of iets? Nee hoor, gewoon 3-0 zoals het hoort. We ploegen eindigen vlak voor de kerst met twee lastige uitwedstrijden. Ja, in ieder geval uh, Ajax met FC Utrecht. Uh, Jan Wouters zat hier. En uh, toen ik er voor de wedstrijd uh, sprak, de trainer van FC Utrecht, zei hij: Ik hoop op uh, verlengen en heel veel penalties. Een hele zware wedstrijd. Maar ja, die uh, komt uh, bedroog uit. En uh, Groningen natuurlijk. De wedstrijd tegen Feyenoord uh, komend weekend. Dus uh, ja, ik denk wel dat Maaskant hier flink onder druk komt te staan. Maar ze zullen hem er niet. Uh, Uitgooien zoals dat in voetbal uh, Jorgon heet, de uh, wedstrijd voor de winterstop. Maar ik denk dat er in de winterstop zeer uh, hartige woordjes met Robert Baaskant zal worden gesproken. Want het valt voor Groningen erg tegen de eerste seizoenhelft. En nu ook al uit de beker. Dankjewel, Andy. Jack. Okay, The Mississippi Delta was shining like a national guitar.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 En feels wind blow. Ooh, in graceland, in graceland, in graceland, I'm going to graceland, graceland, from Paul Simon. Je zal maar in de gelukkige omstandigheid verkeren... dat je in je achtergrondkoortje de Every Brothers hebt. We gaan door met schaatsen. Oh ja, ja, schaatsen. Ik moet er nog even aan wennen. De nationale schaatsselectie van Chili... traint namelijk de komende weken in Tilburg. Dat is... Buitengewoon opmerkelijk. Maar bedenk daarbij dat de vier schaatsers uit Zuid-Amerika... niet eerder op ijs hebben gestaan. En het verhaal wordt pas echt bijzonder. In Nederland krijgt het kwartet dat in Chili wel aan skiën doet... de basisbeginselen van het schaatsen bijgebracht. En dat moet ze dan uiteindelijk naar de Olympische Spelen gaan leiden. Je zou bijna zeggen, helemaal rechtdoor, helemaal rechtdoor... en dan kom je in Sochi. Maar is het ook reëel? Je hoort een reportage van Edwin Cornelissen. Ankel, Tobillo, to the right, a la derecha, to the left, to la izquierda. Eerst even een spoedcursus schaatstermen. Knife, cutillo. En dan een duizel. Trainer, wat gaan we doen vandaag? Dat ze zoveel mogelijk schaatsvaardigheid bijbrengen. En die techniek techniek maar heel veel gewenning dan gaan we met Heijs de eerste uh, twee dagen. En waaraan is het specifiek werken qua techniek? Uh, het rechte eind. Ze hebben heel veel moeite om uh, hun slaglijn te houden op het rechte eind en dat heeft te maken met de skilleren. Pero antes que te agadida. Yeah, she has too much pressure in the in the ankle. Yeah, that's okay. Then I will do the exercise with her and then she can, okay? Oké. Ja. Oké. En dan staan ze dan uh, op het ijs.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 So she falls down like this. She thinks that the the knife is too outside. No, no, that's. I, I think that's good. I thing. think it is more because she uses her ankle and then she has the hip in the middle. Dus so dan she falls back. Wat valt je op als je werkt met deze Chileense schaatsers? Dat ze heel erg fanatiek zijn. Ja. Ja, het is echt uh, een droom en ze zijn zo gepassioneerd dat ze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 Je merkt het met name dat ze net iets andere beweging hebben in hun enkels. En normaal bij het schaatsen zitten die bijna niet in en bij het skieleren dus wel. Ah, De dus stad moeten ze afleren. En dat moet ze afleren. Ja. En iets afleren is moeilijker dan iets aanleren. He, when he does this two inside, he feels like uh, he's going more comfortable. Is that normal? Ze zijn hierheen gekomen voor een stage van een week of acht geloof ik hè?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 Eerste keer, uh, ze hebben in ieder geval geen uh, echte kunst Ze hebben een paar hele kleine recreatieve baantjes. Maar dan hebben we het dus echt over duizend vierkante meter of zo. Maar we gaan het allemaal opzetten, er is dus heel veel enthousiasme daar. En we hopen echt uh, het schaatsen daar van de ja, grond te welke. krijgen. Veloci dat? dat. Mas, ja, Mas Rapido. Mas Rapido. venga ja. venga, Moeten ze sneller uh, trainen?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 And to go like this all the way. Het omgaan met materiaal is natuurlijk ook nieuw voor ze. Ja, dat merkte je gisteren ook. Toen ze de beschermers aan wilden doen. Toen wilden ze even met hun blote vingers even het ijs van hun schaats halen. Ik zag het net op tijd. Zo van handschoenen aanhouden. Ja. Dus dat soort kleine dingen. Dat moeten ze echt leren ook. Ja, dan hadden we ze dus bijna Chili Concorde gehad. Don't forget your hips, the space between your knees and your ankles. Zeg Jorrit, het doel is dus een van deze schaatsers op de spelen te krijgen. Hoe reëel is dat doel? Wij weten het natuurlijk zelf niet, dus we hebben heel veel uh, kenners gevraagd. En uh, iedereen schat het een beetje in als 50-50. Dus, uh, ja. uh, vind... Want als je de meesten zo beziet op het ijs, het is nog heel erg wennen. Dan denk je, ja, als je hier de schooljeugd ziet gaan, zo heel veel verschil zal er niet zijn. Uh, op dit moment niet, maar uh, ik weet heel zeker dat als die schooljeugd tegen deze uh, atleten gaat skileren, dat ze er welke kind net of af gaan. Ja, skileren. Maar dat is weer wat anders dan schaats, heb ik vandaag geleerd. Ja, maar we gaan er gewoon vanuit dat het, uh, dat het lukt. Zo, na anderhalf uur trainen, weer van het ijs. Oh, no. Even snel de foto's bekijken van de valpartij. En daar staat de club met een Chileens shirtje in de hand. Uno, dos, tres. Chile! Viva Chile! Wie weet wordt het een verrassing. En het zou inderdaad wel mooi zijn als er een... Uh, Chileense schaatser of schaatsen mee meegaat doen aan de Olympische Spelen in Sochi. We gaan verder met voetbal. FC Twente beleeft ondanks de gedeelde koppositie een rumoerig seizoen. Het spel van de Tukkers sprankelt allesbehalve. En veel fans zijn dan ook ontevreden. Morgen wacht in Alkmaar de wedstrijd tegen het AZ van Gert-Jan Verbeek. Een ploeg die sportief pas echt teleurstelt. Want het verschil op de ranglijst bedraagt maar liefst 19 punten. Een bijdrage vanuit het kamp in Enschede over hoge verwachtingen... en goede doelen van verslaggever Richard van der Maanen. Tot kerstavond is Enschede in de ban van Sirius Request. Het project van het Rode Kruis dat babysterfte in Afrika probeert terug te dringen. Ook FC Twente doneert in samenwerking met de vele supportersacties die op touw zijn gezet. Wout Brama, aanvoerder van Twente, draagt het initiatief een warm hart toe. Ik als er een doelgroep is in de wereld die, die niks voor zichzelf kan doen, zijn het baby's. Dus als je die kan helpen, dan lijkt het mij dat het heel erg uh, fantastisch... En, en, en buiten dat is denk ik Twente wel een regio die, die bekend staat om een uh, naberschap om, om voor elkaar klaar staan. En het is nu geloof ik in het negende jaar dat het request uh, meedoet. Of uh, zulke acties doet, dus uh, dat het dan eindelijk een keer in het oosten van het land is. Ja, dat vind ik heel leuk, want ik zit elk jaar te kijken, 1 tv de hele dag, uh, hele dag aan. Dus ja, ik vind het wel heel gezellig en leuk en uh, het brengt wel leven in de brouwerij. Het is vaak een, een stille ramp wat, waar niemand echt naar omkijkt. En dat, het dan, uh, dat je daar dan een steentje bij kan dragen als, uh, als oosten van het land... of eigenlijk heel Nederland, dan is dat geweldig, denk ik. Behalve het glazenhuis levert Enschede sinds zaterdag... ook weer de gedeelde koppositie in de eredivisie. Met een nipte zege op Heracles smoorde Twente vorige week... een dreigende crisis in de kiem. De fans mopperen al weken over het slechte en behoudende spel. Creativiteit, flair en uitstraling van een titelkandidaat ontbreken. En zelfs de positie van coach Steve McLaren wordt ter discussie gesteld...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 En dan kom je heel erg op eigen helft te spelen. En dan, en dan blijft het verdedigend uh, nog wel overeind staan. Waardoor het heel erg verdedigend lijkt. En alsof je niet de intentie hebt om aan te vallen. En dat is nooit onze intentie geweest. Ook niet van de trainer van niemand binnen de selectie niet. En dat hoort ook niet bij Twente. Dus uh, als het het geval is in een wedstrijd dat wij heel erg uh, op eigen helft staan en verdedigen. Komt dat eigenlijk negen van de tien keer. Doordat we aan de bal gewoon heel slecht zijn en heel erg teruggedrongen worden. Dus dat is eigenlijk de, het verhaal erachter. Als wij een goede wedstrijd spelen 1. je betitelt ons als... Uh, als uh titelkandidaat En de week erop verliezen, als spelen we gelijk. En dan kunnen we in één keer weer niks van. En de week erop kunnen we er weer niks van. En daarna zijn we in één keer weer heel goed. Ja, kijk, dat is, je kan een team eigenlijk... Uh, eigenlijk moet je een team beoordelen uh, ja, in, in de winter. Nou, dan kan je zeggen, nou we, hoe is ons half jaar geweest? We trekken ze een conclusie dan, nu halverwege, in een paar zinnen? Ja. Nou, ik denk dat we, dat we heel sterk zijn begonnen. En dat het daarna toch wel, uh, ja, op sommige momenten toch wel teleurstellend is geweest. Ook voor onszelf, het gevoel uh, dat het veel beter kan. Uh. Topploeg onwaardig? Nou, op sommige momenten wel. Maar, uh, maar ja, we hebben natuurlijk ook, wat ik zeg, veel wedstrijden gehad. En, en uh, de nodige blessures. Dat ook niet heeft, heeft meegewerkt natuurlijk. Maar ik denk, uh, ik denk dat wij uh, dat we er eigenlijk gewoon goed voor staan. Alleen dat het, uh, ja, het een stuk beter gekund had op veel momenten. Schilder in de zomer overgekomen van Nak Breda ervaart in elk geval veel druk. In Enschede. Ik zit hij natuurlijk maar pas een half, ja, nog pas een half jaar. Zeg maar. En uh, als ik naar de jongens uh, kom, ook luister omheen die hier al langer zitten. Dat, dat het eigenlijk dit jaar wel wat, uh, wat extremer is dan normaal. Wat ook logisch is, want elk jaar zal het, zal het toenemen. En ja, ik denk dat wij dit jaar echt. Uh, echt misschien wel voor het eerst. misschien, ja, misschien was vorig jaar ook wel zo. echt worden, vol worden aangezien als kampioenskandidaat. en ook daarna worden behandeld, zeg maar. En dat is, uh, dat is logisch, want dat hoort erbij. En. Uh, en daar hebben, heeft de, hebben AXNP's veel jaren mee te maken. Dus dat is uh, wat dat betreft ook, uh, ook logisch. Maar als ik bijvoorbeeld uh, ja, Wout hoor, die er al jaren speelt... Dan, uh, dan heb ik wel een beetje het idee dat, dit jaar, uh, dat Twente dit jaar uh, echt onder het vergrootglas ligt. en uh, ja, Dat hoort bij een, bij een topclub en dat wil, willen we zijn. En dat wil Twente zijn, dus dat is, dat is logisch. Morgenavond dus het zwak presterende AZ... dat door FC Twente in oktober in Enschede met 3-0 aan de kant werd gezet. Twente wint zelden in Alkmaar, maar Brahma herinnert zich vooral iets heel anders uit die wedstrijden. Ik weet wel dat het vaak een wedstrijd is met veel kaarten. En, uh, voor mij de laatste drie, vier keer bijna ook een keer een rode kaart gevallen. Ook in de thuiswedstrijd uh, dit jaar nog. Uh, twee voor, voor AZ. En, uh, ik geloof dat vorig jaar of twee jaar terug was Douglas nog uh, aan de beurt. en We hebben een keer, uh, vlak voor het jaar van het kampioenschap, was het... Uh, was het nog een heel discutabel moment met Pieter Vink daar. En er zijn altijd wel wedstrijden waar wat leuk is, wat spannend is. En ja, ik vind het wel voor de winst moeten gaan vrijdag. En daar staan we er heel goed voor. Want AZ is ook AZ niet meer, zoals de voorgaande jaren? Ja, het is wel duidelijk dat ze een paar belangrijke spelers zijn kwijtgeraakt. Alleen... Ja, ik heb wel een paar wedstrijden van ze gezien en ik vond ze wel heel goed voetballen. Ik denk dat Beek een aardig op een rijtje heeft allemaal daar. Hij blijft altijd vasthouden aan, aan, zijn, uh, ja, eigenlijk aan zijn eigen speelwijze en, uh, en gedachten. Ook al verliezen ze bij wijze van spreken vijf keer op rij. Dat vind ik wel mooi en uh, dat past ook wel bij AZ, denk ik. Ja, dus ik. Het is nog steeds een goede ploeg, maar uh, ja, dit jaar is het toch allemaal even wat moeizamer. En, uh, ja, dat is, dat is ook een feit. Nog één wedstrijd dus in 2012. En dan zal een vijftal spelers het kalenderjaar in stijl afsluiten. In de mars met FC Twente-fans zal een roodgekleurde stoete opbrengst... van alle donaties zaterdag aanbieden bij het Glazen Huis op de Oude Markt. En natuurlijk kijkt een echte tukker als Wout Brama daarna uit. Ja, wij, uh, wij gaan inderdaad die kant uit, samen met uh, heel veel supporters hoop ik. Want uh, iedereen mag meer lopen vanaf het stadion naar... Uh... ...na het glazen huis om daar het bedrag... ...wat Twente gezamenlijk heeft opge opgebracht... Zeg maar, ...daar te overhandigen. En uh, gaan we gaan met vijf spelers doen. Sander Boske, uh, Danny Landzaat... ...Leroy Ver, Timmy Cornelissen en ikzelf. Samen met, uh, met twee mensen... ...geloof ik van een vriendenkring... Dus ja, dat wordt leuk en uh, ja, ik, ik roep iedereen op om naar stadion te komen om mee te lopen. Wat wel gezellig, denk ik. En voor het goede doel. Uitstekend bedacht. Uh, Van Wout Brama in Enschede gaan we naar Alkmaar. Want een verrassing tegen FC Twente zou AZ buitengewoon goed uitkomen, zo vlak voor de kerst. Voor AZ is het tot dusver een slecht seizoen geweest. Coach Gert-Jan Verbeek kijkt ontevreden terug. Nou, toch wel een uh, lichte teleurstelling, omdat wij... Uh, uh wij toch uh, onszelf wat uh, hoger hadden ingeschat... dan dat we op dit moment staan, hè, ook qua punten. En uh, als je kijkt naar de wedstrijden die we gespeeld hebben... is die conclusie ook wel terecht van, van teleurstelling... omdat we menig wedstrijd best heel aardig hebben gespeeld. Uh, soms zelfs uh, goed, beter dan tegenstander. Ja, En dan ons toch niet hebben beloond met een overwinning... en zelfs af en toe de deksel op de neus gekregen met een, met een nederlaag. En, ja, dat, uh, dat resulteerde in maar 18 punten... En, uh, we hadden het er al gerekend op meer? Waar je vorig seizoen op dit moment op 38 punten stond. Maar is dat dan puur aan pech of verkeerde invulling te wijten? Of heeft dat ook te maken met vertrokken spelers die je niet meer goed hebt kunnen vervangen? Nou ja, eh, eh, zeker. Je noemt een aantal punten die zeker daarmee eh, samenhangen. Eh, wij hebben natuurlijk, eh, we zaten in een situatie waarin wij bezig zijn met gezondmaking van AZ... Uh, dat betekende dat wij uh, uh, geen uh, uh, spelers konden aantrekken of we moesten eerst verkopen. en Dan kon er een gedeelte worden geïnvesteerd. Ja, dan is het heel vervelend als er een nieuw seizoen aan staat te komen. En je hebt een paar mensen die het verleden jaar ontzettend goed hebben gedaan met het team. Dat was Ellen bijvoorbeeld en Moisander. Ja, en, en, en Pontus. En, en dat zijn dan jongens die, uh, um, uh, die dan bij clubs op de lijst staan. Ja, en als dan met name... Uh, uh, Rasmus en Moisander zo laat weggaan in de voorbereiding... Ja, dan kun je eigenlijk maar heel weinig doen. Hè, omdat andere clubs niet graag nog meer spelers willen laten gaan. Hè, want je zoekt dan wel naar spelers die jou ook weer beter maken. En uh, ja, we hebben alleen een Markus En die hadden we al wat langer op het oog En eigenlijk is dat ook uh, meer kijkend naar Pontus' en vervanger. Hè, want die is dus in de winterstop al weggegaan. Ja, dan is dat toch een aderlating En, uh, en dan loopt er uh, één senioriteit weg. Hè, Rasmus 24, Moishander 27... Dat was al senioriteit weggelopen. Je zou je ook nog de blessure in het begin van zon meeneemt van Marta ook 27, Ja, dan, dan hou je een heel jonge elftal over wat, uh, wat wisselvallig qua uh, resultaat heeft gespeeld. De laatste wedstrijd voor de winterstop is uh, een wedstrijd tegen Twente. Als je gaat naar Twente tegen AZ van dit seizoen, uh, puur kijken naar de uitslag 3-0, maar er was meer hè? Ja, we hebben vlak na rust, uh, ik, ik denk dit, dat dit een beetje symptomatisch is van het asset van de eerste seizoenshelft. Is dat we in de eerste helft goed mee Ook een aantal goede mogelijkheden en kansen creëerden. En uh, toch met 1 0 achter stonden. Uh, ja, na rust uh, uh, was er wat commotie rondom een, uh, een, een vrij onschuldige trappeweging van Adam maar Maar uh, ja, hij, hij daagt de dus scheidsrechter eruit en geeft hem aanleiding om eventueel een rode kaart te kunnen trekken.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 We hoorden de gesprekken tussen Wout Brahma en Gert-Jan Verbeek. De vragen werden gesteld door Angelo Terwiel. Of all the boys I've known and I've known some. Uit het eerst met you, I was lonesome. En when you came inside, did my heart grow light. And this old world seemed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 you are, I've tried to explain, by me and Mr. Shane, so kiss me and say you'll understand Plaat eigenlijk. Het is een nieuw album. Het heet The Golden Age of Songs. Zojuist uitgekomen. Het is Josh Stone met de Jules Holland en his Rhythm and Blues Orchestra. Maar het is een nummer wat al vanuit de jaren 30 is. Het is onvoorstelbaar vaak gecoverd. Het heet tegenwoordig bij Mia Bistoucheun. Maar het is een ouderwets Jiddisch nummer. Het heette het bij Mia Bistouchein. En zo was het toen, zo is het nu. En we gaan eens kijken hoe het in de Atletiek is. Want twee weken geleden kreeg de Atletiek hier te horen dat het flink wat topsportprogramma's moet schrappen. Desondanks kijkt de terug op een geslaagd jaar. Zowel bij de Paralympics als bij de EK werd gegrossierd in medailles. Pleedbeep Marlou van Rijn en Estefette loper Giovanni Codrington blikken terug. Aandacht voor twee kampioenen nu in de rol van interviewer. Marlou, hoe zie jij uh, ja, het jaar uh, terug? Ja, dit jaar was uh, ongelooflijk bijzonder. Van, uh, vanaf het moment van uh, kwalificatie tot, tot nu eigenlijk is het uh, één groot feest geweest en, uh, met, met alleen maar hoogtepunten. En ze zijn weg. Malou van Rijn is de enige die loopt met twee protheses. Komt altijd wat langzaam op gang en moet het eigenlijk hebben van haar laatste meters. En heb je alleen maar hoogtepunten gehad of heb je ook nog tegenslagen gehad? Nee, nou ja, begin dit jaar um, was, uh, was trainen wel, uh, wel bijzonder. Dat het, natuurlijk, je moest veel meer doen dan, uh, dan, dan ik ooit gewend was. Dat was een risico dat we no namen. Omdat uh, ja, je, mo je moet er wat voor doen. En um, ja, daarin zijn af en toe wel eens tegenslagen geweest. En dagen dat het niet lukte. Of dat ik een, een blessure had hier en daar. Maar over het algemeen uh, is het alleen maar positief geweest. Trainen is inmiddels voorbij. Ze moet nu nog de vuur voorbij. En kijk eens, dat lukt ruim. Met afstand. En de laatste tientallen meters zet ze nog even aan. Want ze wil haar eigen wereldrecord van gisteren verbeteren. Gaat dat lukken? 26-19. En daarmee pakt ze een nieuw wereldrecord. Ze verbetert zichzelf. Je hebt de Paralympische en de Olympische Spelen. Uh, zie je, je ooit nog zelf op de Olympische Spelen lopen? Nou, uh, voorlopig nog niet. Ik heb uh, Paralympisch nog heel veel te winnen. En uh, daar richt ik me nu ook vooral op. En als je kijkt naar de limieten, gewoon überhaupt wat je moet lopen voor Olympische Spelen. Dat ligt heel ver weg. Maar... Uh, ja, ik zeg altijd zeg nooit nooit en dat gaat bij mij denk ik om de concurrentie en zodra de concurrentie stopt in Paralympics dan moet je het verder zoeken, maar verder zoeken betekent nog lang geen Olympische Spelen, dus uh, nou, daar, daar kan ik niks, niks over zeggen. En deze is voor, ik ga even envelop langzaam openmaken, de gehandicapten sporter van 2012, Marlou van Rijn. Hoe ziet je leven verder uit, ben je bekender? Uh, nou, het is wel heel gek, want het is, uh, uh, nou, wat ik ook wel eens eerder heb gezegd, dat mijn, mijn uh, buurman weet misschien sinds een week wie ik ben, maar iemand uit Friesland, die weet precies uh, hoe ik heet, wat ik gepresteerd heb, wat mijn leeftijd is, waar ik allemaal geweest ben dit jaar. Dus dat is heel gek, maar het is ook wel heel mooi. En uh, ja, het blijft heel erg onwerkelijk, dat, dat, is, dat zeker. Sport Radio NOS, op één, NOS Radio, wat is voor jou het hoogtepunt van dit jaar? Uh, voor mij is het hoogtepunt uh, dit jaar echt uh, het EK. En uh, ja, in ook gewoon uh, de Olympische Spelen. Dat waren echt wel de hoogtepunten. Maar als ik moest kiezen, dan zou ik zeggen wel Olympische Spelen. Omdat gewoon, dat je dat maar één keer in de vier jaar meemaakt. En Brian Mariano is weg namens Nederland. Creator En de Verenigde Staten gaat snel. Daar is die eerste wissel. Voor Nederland gaat hij aardig, Verenigde Staten gaat goed. Hoe ervaarde jij die 80.000 mensen? Ja, geweldig. Uh, ik had al een beetje ervaring met uh, in Zürich en Rome... Na, in uh, andere plekken, zeg maar. Uh, waar je gewoon uh, 30.000 tot 40.000 man wel in hebt. Maar dit was wel even een uh, stukje grotere. Dus het was wel even van, uh, wauw, echt mooi. Uh, en ze juichen ook voor, echt voor iedereen. Dus dat was echt geweldig. Usain Bolt gaat voor het goud. Namens Jamaica en Zilver Verenigde Staten... Nederland doet de zesde plaats. Het svt team is dit jaar natuurlijk heel erg succesvol geweest. Wat is jullie geheim? Uh, ons geheim is gewoon eigenlijk, uh, denk ik, de commitment om elkaar gewoon te zien. Het was gewoon heel moeilijk om uh, elkaar bij elkaar te zijn en om te trainen. Maar uh, uh, we hebben in die tijd zijn we naar Amerika gegaan, in april ergens. En uh, daar zijn we drie, drie weken gebleven om me, gewoon volledig met elkaar te trainen op de estafette. Nadat uh, wij terugkwamen bleef Jurani daarachter en is Brian naar Curaçao weer gegaan. En Nederland gaat misschien wel winnen! Nederland gaat winnen! Nederland wint goud! Ongelooflijk! Nederland wint goud op de vier keer 100 meter bij de mannen. Nou, nou, nou, Nederland is een sprintland geworden. Dat hebben we hebben interview doorgetraind. En na een, uh, een paar weken in de wedstrijdseizoen uh, hebben we elkaar gewoon weer opgezocht om langzaam uh, één keer, à twee keer in de uh, uh, in een maand zeg maar, te trainen. Om toch uh, constant te blijven. En op het EK zijn we weer gewoon volledig met elkaar gaan trainen. Gewoon voluit en ja, gewoon op elkaar vertrouwen. Zodat je gewoon weet: oké, okay, dan krijg ik het stokje. En uh, zodoende hebben we het eigenlijk gewoon gehaald. U wordt een bijdrage van Floris van Hoorn. Meerkampster Daphne Schippers en sprinter Giovanni Martina... werden uitgeroepen tot atleten van het jaar. Malou van Rijn werd verkozen tot de beste paardatleten. Tim Dekker tot talent van 2012. Ja, dan was het vandaag weer een grote dag voor het internationale voetbal. Want dan kunnen we weer beginnen met allerlei voorspellingen, verwachtingen. Die gaat van die winnen en uiteindelijk blijken die wedstrijden soms heel erg tegen te vallen. Alhoewel, de Champions league loading voor de achtste finales... heeft een aantal verrassend leuke wedstrijden voortgebracht. Wat dacht u van de confrontaties tussen Real Madrid en Manchester United... AC Milan-Barcelona en arsenal bayern München. Ik praat er verder over met Arjen van der Horst in Engeland... en Edwin Winkels in Spanje. Heer een goede avond. Goedenavond. Arjen, is... goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Arjen, hoe is er gere uh, gereageerd? Laten we eens eerst eens hebben over Manchester en uh, Londen Noord. Ja, wel positief. Hè? Het is natuurlijk de opvallendste wedstrijd in het rijtje. Manchester United groepswinnaar... en dan toch zo'n zware tegenstander streffen. Uh, Dat hadden ze misschien niet verwacht... Maar de geluiden die we uit Manchester horen zijn positief. Uh, we hoorden John Alexander, dat is de clubsecretaris van United... en die zei, ja, dit is natuurlijk de wedstrijd, hier kijken we naar uit. Dus ook voor het eerst in negen jaar uh, dat ze weer tegen elkaar spelen. Ook dus voor het eerst dat Ronaldo weer zal spelen op Old Trafford... tegen zijn oude club. Bijzondere wedstrijd. Uh, Noord-Londen. daar hebben we nog geen reactie van gezien. Ik denk dat ze wat minder blij zullen zijn met zo'n zware tegenstander als Bayern... Gaat ook niet zo goed met Arsenal dit seizoen. En tot slot, we hebben ook nog Celtic, hè, die andere blitse club. Uh, die heeft geloot tegen Juventus, ook een grote uh, uh, tegenstander. En de coach van Celtic, ja, die reageerde met drie woorden op de wedstrijd tegen Juventus. It's a beauty. Dat zijn vier woorden. Dat is waar. <laughs> <Je hebt gelijk. laughs> uh, dan in, in Spanje, uh, natuurlijk eerste reacties. Manchester United Real. Uh, het nadeel voor Real is, tweede wedstrijd uit. Sorry, check. Ja, nee, dat wisten ze natuurlijk een, een van de belangrijkste vooraf van de Champions League. Het belangrijkste doel van Real Madrid was eerst te worden in, in, in die groep des doods... met, uh, met Manchester City en, en Ajax en Dortmund. Dat is er niet gelukt. En vanaf dat moment wisten ze dat het moeilijk kon worden. Hoewel ze een beetje vooraf gehoopt hadden... er waren toch een paar verrassende nummers één uh, in, in die groepsfases. Dus ze hadden nog de hoop een, een minder zware tegenstander te, te treffen... En, en, en dus uh, de uitwedstrijd bijvoorbeeld in Turkije uh, te kunnen spelen of over Schalke. Dat is niet gelukt. Uh, aan de andere kant, uh, Real heeft altijd wel op zichzelf vertrouwd. En, en toevallig vandaag werd uh, voorzitter Florentino Perez... Uh, die was in een informeel gesprek met, met journalisten, stond de camera aan... en toen zei hij van nou Manchester, uh, dat maakt ons niet zoveel uit... we hebben twee keer tegen gespeeld en we hebben ze twee keer uitgeschakeld. Dus dit is niet echt slecht voor ons. Maar één eh, ding is een feit, in de competitie eh, ligt Real eh, straatlengte achter op Barcelona. Het zou nu in februari eventueel in het slechtste scenario, eh, of in begin maart, eh, gedaan begin kunnen zijn maar, ja. met, eh, met Real Madrid. Eh, dan neem ik aan dat er enige druk komt op Mourinho. Ja, nou, het, het opvallende is, euh, uh, uh, er, zeker ook als je, euh, kijkt vandaag is het nieuws vooral websites en televisie, en, en die loting ook bij Real Madrid uh, en bij Barcelona... Uh, is eigenlijk staat niet eens op het tweede, maar op het derde plan. Ze zijn met hele andere dingen bezig. Real Madrid verkeert in een crisis... Uh... Er was een etentje van, van voorzitter Pires, met journalisten ook... waar hij een duidelijke boodschap stuurde aan, aan Mourinho. Of twee boodschappen. Hij zei van... Uh, uh, Real Madrid is een club die nooit vooraf uh, de strijd opgeeft. En dat was omdat Mourinho vorige week zei... van nou de competitie kunnen we echt niet meer winnen. Dat is onmogelijk. En het tweede wat, wat Pires zei van... Uh, wij zijn niet een, een, een club waar... waar we de druk altijd zo moeten opvoeren. Waar altijd spanning op moet staan. Spanning is niet goed voor de voetballers, is niet goed voor de club... ...is niet goed voor de trainer. Ja, en dat, dat is ook Mourinho die altijd de spanning opvoert. Dus hier ging eigenlijk alles over. Inderdaad, die huidige crisis, de grote achterstand op, uh, op Barcelona... ...en daar komt inderdaad deze hele zware loting overheen. Misschien hadden ze door kunnen gaan... En, en, en, maar, maar op dit moment, op het moment zoals Real Madrid nu speelt... Uh, kan dat vertrouwen naar buiten toe van Peres groot zijn. Maar uh, denk Real inderdaad aan het ergste scenario. Dat is een uitschakeling in maart op alle fronten. Opvallend overigens is dat de proefloting gisteren... exact dezelfde resultaten gaf als de uiteindelijke loting vandaag. Luister mee naar wat een Britse verslaggever van Sky gisteren zei. And uh, what a prospect it threw up. How about this? These were some of the ties that came out. Uh, real Madrid against Manchester United. I mean, what a mouth-watering uh, game that would be. Arsenal against Bayern Munich, of course. I mean, that doesn't look too bad either, does it? And Celtic would end up playing uh, the Italian champions Juventus over two legs. I mean, if uh, any of those come out, there'll be real talking points when it actually takes place tomorrow morning. Het is volstrekt belachelijk dat uh, dat dus zo uitgekomen is. Het is een kans van 1 op 840, een proefloting waarvan ik me eigenlijk afvraag... hoe kan het zijn dat uh, een verslag er een verslaggever bij is geweest? Maar uh, ja, dat, dat begrijp ik eerlijk gezegd niet, want het gebeurt eigenlijk nooit. Alhoewel er soms bij een generale repetitie van een EK of een WK ook even meegekeken mag worden. Maar uh, wat vinden jullie van, dit, uh, van deze toevalligheid, uh, Arjan? Nou, talking, talking points hebben ze zeker, hè? Zoals, je, zoals je het ook hoorde. Ja, natuurlijk was het opvallend, maar hier in Engeland wordt er eigenlijk weinig meer over gesproken. Hier zien ze het toch wel als uh, puur toeval. Um, dan ja. even... Ja, Edwin? Uh... Nee, nee nou, ik vind de meest opvallende uh, zin van deze verslaggever, die zegt, uh, die, die zegt op het einde... Uh, wat zal er morgen allemaal gezegd worden als dit inderdaad zo gebeurt? Dus alsof hij eh, de dag ervoor al weet hoe warm en koud sommige balletjes zijn. En dat hij de volgende dagen precies even warm en koud uitkomen. Dat voorspelt hij bijna. Ja, dat is heel, heel gek. We hebben het nog niet gehad over Barcelona. Eh, confrontatie met AC Milan. Ja, nee, nou, net zoals in de Real Madrid, bij Real Madrid over de crisis gaat, gaat bij Barcelona natuurlijk alleen maar over Tito Villanova, ja, die, die vanochtend coach. geopereerd is. Hij was om zes uur bij het ziekenhuis, werd om acht uur geopereerd. Dat heeft 2,5 uur geduurd. Vertel even voor de en... mensen die het niet weten wat hij precies heeft. Sorry, ja, die, uh, die heeft een... Hij uh, had vorig jaar met een tumor geconstateerd in een... Uh, dat heette bijoor speekselklier, iets wat we net onder het oor hebben... Uh, die is teruggekeerd, die tumor, is die vanochtend daar geopereerd, dat is volgens de artsen allemaal, allemaal volgens planning gegaan en de volgende weken zullen moeten uitwijzen uh, hoe snel hij zich daarvan kunnen, kan hij stellen dus eigenlijk ging het alleen maar daarover en, en veel minder over de loting er zijn een paar reacties gekomen uh, van, op, op de loting dat het weer uh, tegen AC Milan is, uh, waar Barcelona vorig jaar al in de, in de achtste finales tegen, tegen speelde, toen Oh nee, sorry, in de, in de groepsfase. Toen uh, werd het hier 2-2 twee, twee in Barcelona en won Barcelona met 3-2 in Milaan. En iedereen zegt wel, ja, op papier is het een, een, een, een prachtige, prachtige partij. Maar uh, AC Milan is al enkele jaren niet meer, en zeker dit jaar niet, de, de ploeg die het, uh, die het een paar jaar geleden was. Inmiddels uitgerekend, het nieuwe contract van Messi. Hij gaat per minuut 30 euro verdienen. Ja, nou scoort hij vrij veel. Misschien moet je het per doelpunt rekenen, dan valt het nog dan wel valt mee. Ja, dan valt het mee. Dat valt, dus ja, je weet niet wat je met al dat geld zou, zou moeten doen bij het belangrijkste voor Barcelona. Ik denk meer dan het geld uh, is het geld wat hij oplevert en, en, en, en het plezier wat, wat zijn spullen bezorgt. En, en dat ze hem voor uh, tot, ja, zo lang vastleggen tot, tot 2018... Dat, Zegt heel veel, dan zeggen ze van nou, deze ploeg met uh, Messi en Xavi en Puyol... die ook hun contract hebben verlengd... Uh, moeten nog heel veel jaren volhouden om, om dit soort prijzen te kunnen winnen. En dan nog even het verhaal van uh, Londen-Noord. Arsenal, eerst uh, thuis en de, dan uit tegen Bayern München. Um, ja. het, het moet niet weer fout gaan hè, voor Arsenal. Het moet niet weer uh, zeg maar een, een streepje worden achter de naam van Wenger. Hartstikke leuke ploeg, maar ze winnen niks. Ja, Wenger komt steeds meer onder druk te staan. Ja, Arsenal draait echt een dramatisch seizoen. Loopt nu al 15 punten achter op koploper United. Eigenlijk kunnen ze die titel eh, al vergeten. Dat ze toch tot die volgende ronde hebben gehaald... Ja, was te danken aan die eerste groepswedstrijden... waarin ze ja, genoeg punten verzamelden. Maar ja, die laatste groepswedstrijden kun je nog herinneren. Die gingen ook allemaal verloren. En ja, als Wenger het nu gaat verliezen... en Bayern is een zware tegenstander... Ja, dan zal het het achtste seizoen op rij zijn... Dat Arsenal weer geen prijs wint. Geen League Cup, geen FA Cup, geen titel, geen Europese titel. Ja, en hier hoor je dan ook steeds meer stemmen, Ook bij de Arsenal-fans van... ja, kan Wenger dan nog uh, langer aanblijven? Dus dit is een man die onder zeer zware druk staat. Zoals gezegd, het wordt heel erg leuk. Uh, zo begin uh, eerste week, uh, tweede week maart... weten we precies welke ploegen dan weer doorgaan... Uh, naar de volgende ronde. Dus we kunnen weer speculeren. We kunnen over alles bezig zijn. Bijvoorbeeld ook nog over de andere twee Spaanse ploegen. Porto-Malaga is de ene confrontatie... in en de andere Valencia-Paris-Saint-Germain. En die vind ik ook nog wel heel leuk, Edwin. Ja, uh... Malaga is natuurlijk heel erg open. Malaga is de grootste verrassing. Ik denk even van de grootste verrassingen ja. van deze Champions League. Uh, nummer 1 is een ploeg. Kan thuis spelen. En met Porto hebben ze een tegenstander. Uh, die de weg open tot, tot een grote droom. En Valencia is een ploeg in een heel diepe crisis. In, in, in Spanje zelf. Van trainer veranderd. Uh, van verder net begonnen. Uh, eerste wedstrijd verloren. Uitgefloten, het bestuur, de trainer, de spelers van de week. Ja, ze staan toch uh, nu in de volgende ronde van de Champions League... en komen tegen de, de, zeg maar, de nieuwe rijken van Paris Saint-Germain. De ploeg die, uh, zegt men... of de club die, die uh, Mourinho en Cristiano Ronaldo samen wel wil kopen... dat zal iets van 250 miljoen euro kosten. Dat hebben zo, ze zo dat liggen. Dat ze <laughs> hebben, want ze hebben vandaag een nieuw contract afgesloten. Hè? 150 miljoen per jaar van Qatar. Eh, en dat gedurende vier jaar. Dus het geld is... Ja, Geld, geld is daar niks natuurlijk, dus het, het, het zou allemaal kunnen. En het, het is heel leuk om te zien, nou, Valencia is, heeft drie maanden de tijd om uh, of twee, twee maanden om. Uh... Om uit deze crisis te komen en het, en het Europa beter te gaan doen. Zo niet, dan, dan is het waarschijnlijk het, het Paris Saint-Germain van de Ibrahimovic toch de favoriet in deze ontmoeting. We trappen af voor de volgende ronde van de Champions League. We hebben er zes minuten over gedaan. En er zal nog uren, uren, uren, uren over gesproken worden. En dan weten we het begin maart. Dank. Arjan, dank Edwin.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 Schotse band Steelers Wheel met Star werd eigenlijk de tegenhanger genoemd. De Britse tegenhanger van Crosby, Steels, Nash en Young. Wij gaan naar Groningen, althans in ieder geval in geluid. Want daar vond vanavond de wedstrijd plaats tussen Groningen en Ajax. Het was een bekerwedstrijd. Het werd 3-0 voor Ajax. Rob Fleur praat na met Frank de Boer. Er zijn hier, Frank de Boer, mensen die zich, vragen, die zich afvroegen uh, over een wedstrijd vanavond. Die zeiden, het, het was geen wedstrijd. Nee, ik denk dat wij wel de controle. Misschien behouden dus de eerste 15 minuten. Gingen natuurlijk, ze spelen een ander systeem. We wisten niet precies hoe ze gingen spelen. Of het 4-4-2 was uh, met een vlak middenveld of uh, 4-2 uh, met een ruit. Nou, ze gingen met een ruit uh, spelen. Met Vermorsel op 10 uh, met de leeuwen en uh, met zeefvuiken in de spits. En toen heb ik het ook omgewust. Nee, eigenlijk net toen de goal viel uh, ongeveer uh, volgens mij. Uh, gingen we 3-4-3 spelen. En toen kregen we ook veel meer de controle. En er was er eigenlijk niks meer uh, aan de hand. En gelukkig... Of gelukkig, uh, je maakt dan uh, goed uh, de 2-0... Uh, naar rust. Ja, en toen was het helemaal uh, over en sluit. Het niet waar jullie zelfs verschrikkelijk nonchalant. Ja, nou... Of nonchalant uh, misschien... in de afwerking... Uh, dat je daar op bedoelt. Maar uh, ik vond ons... Uh, ja, vrij aardig spelen vandaag. Tegenstander?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 Hetzelfde geld van Veldman, die wilde je testen onder druk. Welke druk? Nou... Ik moet zeggen, ja druk, maar het gaat erom zeg maar, dat je goed staat. En dat geldt voor Jasper, dat geldt uh, zeker ook voor uh, Joel Veldman. Je moet maar eens opletten dat hij vaak altijd goed staat. En, en dat is een hele goede kwaliteit uh, van hem. Hij kan medespelers uh, helpen, want daarna is hij ook nog heel goed uh, in het duel. En ik denk dat hij vandaag met vlag en wimpel uh, is geslaagd. En tuurlijk, uh, we doen met z'n allen verdedigen, ook voorin uh, begin dat. Maar op uh, het moment dat hij niet moest staan, dan stond hij er. En, uh, hij was rustig aan de bal. En dat wil ik zien van onze verdedigers. Um, Volken voor de loting. Nou, ik heb ze nog niet allemaal op een rijtje die er allemaal in uh, nou, zitten. Vrij veel hoge clubs, min, minus FC Twente. Ja, Zwolle hebben uh, we nog. Uh, de bos? De bos. Nou, uh, thuis een keer zal ook wel leuk zijn. Um, een andere loting kwam vandaag ook. Stajame Boekarest. Goed gedaan in de Europa League. Straatlengte voor kampioen geworden in de competitie. Goed, één voordeel voor jullie? Als jullie op 14 of, uh, februari tegen ze speel, hebben ze nog geen competitiewedstrijd gespeeld? Nee, dat, dat zal denk ik zeker een uh, voordeel zijn. Ze staat tien punten los, heb ik gezien uh, in de competitie. Voor de rest heb ik me nog niet helemaal gefocust op en Natuurlijk op deze wedstrijd tegen FC Groningen. Maar Ze hebben van Stoetkart gehoord, gewonnen heb ik gehoord. Dus het zal best een aardig team zijn. Dus van onderschatting zal zeker geen sprake zijn. Maar je ja, had het ook slechter kunnen loten. Deze wist je dat je die kon treffen, hè? gelet op het lijn in de groep waarin jullie zaten. Ja, zeker. En je uh, had Chelsea ook. Nou, die, uh, als, Volgende, we, als je een ronde verder komt, Chelsea dan misschien. Ja, een grote kans. Uh, het is toch hartstikke mooi uh, dat je dat soort wedstrijden weer uh, kan spelen tegen de winnaar van de uh, Champions League. Nou, als dat Maar is, laten we ons focussen op Utrecht, en uh, daarna pas weer op Steel. Zo is het. Groningen kreeg in de bekerwedstrijd tegen Ajax met 3-0 op de broek dus. Het was een kansloze avond. Rob Fleur met Groninger coach Robert Maaskant. Ik hoorde net iemand zeggen van FC Groningen. Welke, wat vond je van de wedstrijd? Dus hij zei hij, welke wedstrijd? Ja, goed. Dat is een ja. beetje overdreven. Maar we zijn op alle, op alle fronten afgetroefd. Ajax was gewoon uh, simpelweg overal, overal beter in. En uh, ja, dan houdt het op. Dan kun je proberen wat je wil. Uh, je kan niet zeggen dat, uh, dat mijn spelers niet geprobeerd hebben om er iets van te maken. Maar, uh, ja, niks te vertellen had. Wanneer kreeg je in de gaten, het wordt niks? Ja, op zich viel dat nog wel mee. Het de definitieve moment was twee minuten, of die goal direct naar rust. Toen was het gewoon gespeeld. Uh, tot die tijd, ja, als het 1-0 staat. Kijk, Ajax had ook in de eerste helft niet zo heel veel kansen. Weliswaar, uh, de wat betere van het spel, maar niet heel veel... Uh, niet heel veel kansen en uh, dan hoop je nog dat je op 1-1 kan komen en er nog iets dat, dan gebeurt er misschien iets in, in zo'n stadion gebeurt er iets met je ploeg maar op het moment dat het, uh, het 2-0 wordt is het over je hoopt er van tevoren een beetje een Celtics sfeertje, iedereen achter de ploeg staan uh, pompen, uh, kleunen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 Absoluut niet te spreken over. En dan slaat ook die vonk niet over. Nee, en dan, dan wordt het een heel doods gedoe. En dan blijft het, het einde 3-0. En dan denk je, in godsnaam, hoe koud het maar afgelopen was. Ja, maar nou, zo is het ook. Want als Ajax uh, nog scherper is, dan, uh, dan loopt het nog slechter af. Was er nog een stille hoop uh, dat, er misschien, uh, ja, dat er toch nog, geven met die 2-0 zelfs, nog iets zou gebeuren? Of wist je toen zeker van uh, dit wordt niks? Nou, volgens mij uh, kregen we wat mogelijkheden na de 3-0 pas. Toen ja. kwamen er, uh, kwam er nog een paar ballen bij Silles in zijn handen. Maar uh, nee, een kansloze avond. En, uh, ja. Zoals uh, volgens mij de geschiedenis van de Beker gaat Groningen dit jaar geen, uh, geen finale spelen. Nee, dat is duidelijk. Maar het ja. moet voor jou ook een bittere pil zijn. Nou, dat is het ook Ik ben, ik ben op dit moment heel erg teleurgesteld. Net als iedereen overigens hoor, binnen de club. Uh, wij, hadden hier, uh, wij weten dat Ajax veel beter is, dat Ajax meer kwaliteit heeft, dat Ajax uh, ook een goede vorm is. Alleen hoop je dan met, met opportunisme en, en, en strijd iets uh, teweeg te kunnen brengen. Nou, dat is niet het geval geweest, dan, uh, dan ben je gauw klaar. Al, oh, dus uh, Robert Maaskant. De loting vindt uh, rond half twaalf plaats in Groningen, geloof ik. En uh, dan uh, wordt er morgen over nagepraat vanaf zes uh, uur al in het Radio 1 Journaal. En uiteraard morgenavond in Langste Lijnen ook. Loting dus voor de kwartfinale straks. Maar niet meer in deze uitzending, want die zit er bijna op. Met nog een bericht. De Italiaanse wielrenner Alessandro Ballan is zwaar geblesseerd geraakt tijdens een training in Spanje. Hij kwam ten val in een afdaling en beschadigde daarbij zijn mild. In het ziekenhuis is die mild inmiddels verwijderd. Verder brak Ballan een dijbeen en drie ribben. Hij zal de komende dagen de observatie in het ziekenhuis moeten blijven. Alessandro Ballan won in 2007 de Ronde van Vlaanderen en werd in 2008 wereldkampioen. Zoals gezegd, morgen is er uiteraard ook weer langs de lijn om tien uur. Maar we gaan straks eerst met z'n allen luisteren. Heerlijk om het haardvuur naar het oog op morgen. De presentator dan is Chris Keinen En hij neemt u mee door het leven, maar ook door het leven van de politiek. Goedenavond. Zondagmiddag om kwart over twaalf, de Bef Tribune. Arie Haan komt vertellen over het succes van Nederlandse trainers in het buitenland. Kijk, bij Nederlanders werken altijd aan de basis. Hoe speel je de bal in? Is hij correct, is hij niet correct? Dus duidelijk, Nederlandse dingen die wij erin brengen. Ook de gast, Michael Abspoel. Wie is dat eigenlijk? U kent mij waarschijnlijk als de stem van man bij het hond. Ach ja, natuurlijk.